Het is drie uur Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. In Libië zijn vier buitenlanders gearresteerd... omdat ze zouden hebben geprobeerd om moslims te bekeren. Het zijn een Egyptenaar, een Zuid-Afrikaan, een Zuid-Koreaan en een Zweed. Ze werden opgepakt in de stad Benghazi in het oosten van het land. Volgens een Libische functionaris hebben de buitenlanders... tienduizenden christelijke boeken gedrukt en verspreid. En dat bedreigt de nationale veiligheid van het islamitische land, zegt hij. Het is in Libië streng verboden om christelijk missiewerk te doen. Vorig jaar trok het Rode Kruis zich terug uit Benghazi... omdat een kantoor was aangevallen door mensen die zeiden... dat de organisatie Bijbels in Libië verspreidt. Afghaanse veiligheidstroepen mogen de bondgenoten van de NAVO... binnenkort niet meer vragen om luchtaanvallen uit te voeren... boven bewoonde gebieden. Volgens president Karzai kosten de luchtaanvallen te veel burgerlevens... In een toespraak op de militaire academie in Kabul... verwees Karzai naar een NAVO-luchtaanval van afgelopen week... op doelen van terroristen. Er kwamen vier Taliban-strijders om, maar ook tien burgers. De luchtaanval was op verzoek van af af af af Afghaanse troepen. Hoe kunnen wij buitenlanders vragen om vliegtuigen te sturen... om onze eigen burgers te bombarderen, vroeg Karzai zich af. Hij kondigde een decreet aan om de hulpverzoeken aan de NAVO te verbieden. De Roemeense film Child's Pose heeft op het filmfestival in Berlijn de Gouden Beer voor beste film gewonnen. De Gouden Beer is de belangrijkste prijs van het festival. De film gaat over een man die een verkeersongeluk veroorzaakt, waarbij een jongetje omkomt. De moeder van het slachtoffer probeert de dader uit de gevangenis te houden, onder meer door mensen om te kopen. Het weer dan nog, bewolkt met af en toe een opklaring, verder nevel en mist en misschien een bui, overdag grijs en later meer zon bij maximaal 6 graden. Dit was het ROA-journaal. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Luke Hebben Kink. een beetje een rommelopruiming. Ik dacht al dat het van Frank kwam al die troep hier, maar dat komt van, van 4 miljoen. Die laat het allemaal achter hier geeft niet, geeft niet, ik ga ze wel even stofzuigen, dat komt helemaal goed. Nou, Frank is er niet. Die, uh, die zit in Vietnam. <laughs> en ik zat uh, afgelopen week op zijn Twitter te kijken. Ik zal zo even een fotootje doorplaatsen, hoe het met hem is en zo. Maar die heeft dus een, een fotootje geplaatst van, uh, uh, van zichzelf. Nou ja, Frank is een, is, een, is een lange vogel. Die is denk ik nou, twee meter, twee meter zeven, twee meter acht of zo, zoiets. En dan staat hij dus naast een uh, Vietnamees meisje... En dat meisje, dat is 22 jaar, en die komt echt letterlijk tot zijn navel. Nou, dat is, is zo'n bizar gezicht. Is dat een, ik, je krijgt echt het idee dat Frank daar rondloopt met als een soort van, een soort van reus. Hij heeft natuurlijk ook nog lange haren, hele grote schoenen. Is een hele rare jongen eigenlijk, als je het zo beschrijft. En die loopt dan nu rond daar in Vietnam. Maar hij stuurde vandaag een fotootje naar mij toe, want ik had gezegd op mijn eigen Twitter van... hé, hey, uh, ik, uh, ik doe de nachtbrakers uh, deze nacht. En hij stuurde mij een soort complimentje... Maar eigenlijk meer een soort uh, succeswensje. Zo van, hé, hey, ik uh, ga proberen te luisteren. Maar ik weet niet zeker of ik het ga halen. Want hij zat natuurlijk aan het bier. Dus hij zit lekker op het strand. Zit hij in uh, een, uh, een pilsje weg te werken. Ik weet niet of hij dat nu nog steeds doet. Zowel dan uh, moet hij wat gaan doen aan zijn alcoholprobleem. Want dat lijkt me toch wel een lange, lange sessie. Nou, lekker geslapen. Uurtje van acht. Ik ben naar bed toe gegaan. En uh, toen heb ik geslapen. En toen werd ik weer wakker. En ik dacht, nou, even kijken of er nog wat gebeurd is. Nou, dan, dan check ik altijd even mijn Twitter-timeline. En uh, toen kwam ik ineens een tweetje tegen van uh, Frank Wielaert. Die was namelijk als enige nog wakker in heel Nederland. Uh, want die zat namelijk naar het basketbal te kijken. En waarschijnlijk is hij de enige geweest in Nederland die die wedstrijd ook ook daadwerkelijk heeft gezien. Frank, goeiemorgen. Goeiemorgen. <laughs> Oeh, je klinkt ook wel een beetje alsof het laat is. <laughs> je klinkt iets minder opgewekt dan ik in ieder geval. Ja, ik heb al de hele dag gewerkt. Ja, dat is waar. Ja. Hé, hey, waar heb je naar gekeken? Je hebt een, gekeken naar een wedstrijd, Maryland tegen Duke. Basketbal hebben we het over. Ja, ja. Dat, dat, dat klinkt in mijn... Ik ben een beetje een leek hierin, maar ik volg het ook wel uh, enigszins. Maar ik, ja, dit, dit, dit, dit ken ik allemaal niet, hoor. Waarom is dit zo'n speciale wedstrijd? Uh, dit is uh, een college basketbalwedstrijd. Je hebt in Amerika natuurlijk de NBA, die kent iedereen en welke teams daarin spelen. En de hele grote spelers, die kent iedereen. Maar uh, de, opleiding, uh, uh, de opleiding daarvoor, die doe je in Amerika op, uh, op college, op universiteitsniveau. En uh, dit was een wedstrijd op universiteitsniveau tussen twee hele grote scholen. Duke University is een van de beste basketbalscholen. Uh, in Amerika al jaren, tientallen jaren. En Maryland is een hele grote school uit het verleden. Met niet zo'n geweldige school. Maar die twee scholen hebben een enorme rivaliteit met elkaar. Uh, ieder jaar. Het zijn uh, ja, een soort van burenruzies zou je het kunnen noemen. Nou, Vanavond was er weer zo eentje. Het was de allerlaatste ooit die, uh, dat ze tegen elkaar zouden gaan spelen. Want Maryland die gaat in een andere competitie spelen dan Duke voor vanaf volgend seizoen. Dus deze wilden ze allebei per se winnen. Het werd een geweldige wedstrijd. Ja, ja want ik zag jij nog kijken, of ja, waar, waar moet, ik nou, moet ik nou die wedstrijd nog live gaan volgen? Uiteindelijk heb je dat gedaan. Waar, waarom was het zo'n uh, zo geweldige wedstrijd? Is dat toch een beetje het gevoel van dit is de laatste keer dat die twee rivalen tegen elkaar spelen? Nee, is steeds, uh, aardsrivalen tegen elkaar op, uh, op college niveau, of het dan uh, om American football voetbal gaat of basketbal, dat maakt niet zo gek veel uit. Het zijn uh, ja, altijd geweldige confrontaties. Er komt ontzettend veel publiek bij kijken. In deze wedstrijd, uh, daar konden 18.000 mensen in de hal. Nou, die zaten afgeladen vol. Er was een ongelooflijke herrie in die hal. En ja, de allerlaatste keer dat deze twee uh, teams tegen elkaar zouden kunnen spelen... want bij Doek hadden ze gezegd, als Maryland bij ons uit de competitie gaat... willen we nooit, bedoel ik echt, nooit meer tegen ze spelen. Dus uh, uh, deze willen we per se winnen en daarna willen we ze nooit meer zien. Maar waarom wilden ze wilde ze dan nooit meer zien? Nee, dus, uh, omdat ze uh, Maryland een einde maakt aan deze uh, rivaliteit. Uh, okay. en, en die bestaat al, al zo ontzettend lang, al sinds de jaren 50... En dan is het, uh, nou ja, dat doek uh, voelde zich eigenlijk beledigd dat Maryland bij hun uit de competitie wilde verdwijnen om naar een nog grotere competitie te gaan. Waarin ze nog minder kans maken om straks naar het grote eindtoernooi van het college basketbal te gaan. Ja, ja, ah, op die manier. En hebben ze gewonnen? En uiteindelijk heeft Maryland in de allerlaatste drie seconden uh, van de wedstrijd uh, gewonnen. Terwijl Duke is, is uh, het tweede op 1 na beste basketbalteam uh, op dit moment in Amerika. Maryland is dat bij verre na. Die staan ergens onder in de top 50. Yeah. En uh, op de, in de allerlaatste drie seconden scoorde Maryland nog. Uh, Twee vrije worpen, waardoor Doek niet meer kon winnen uiteindelijk. Dus het was één groot feest in die uh, hal van Maryland. Nou, dat kan ik me voorstellen, ja. Maar dat, is toch, dat, dat krijgen ze ook echt alleen in Amerika voor elkaar, hè? Dat, dat dan die underdog dan toch nog weer wint op een of andere manier. Ja, zeker op college niveau kom je dit soort wedstrijden in een rivaliteit. Dan maakt het ook niet uit hoe goed of hoe slecht je bent. Maar dan komt er altijd toch weer iets extra's los in, in zo'n team. Een beetje wat je hier hebt tussen NEC en Vitesse bijvoorbeeld. Of tussen mm -hmm. Feyenoord en, en Ajax. Nou, noem maar een paar van dat soort uh, rivalen. Nou, dat heb je op, uh, op, in Amerika op college niveau heel, heel regelmatig. En dat uh, levert altijd feest op voor de partij uh, die, uh, die wint. En dan, uh, die vliegen dan het, het uh, koord op. En dan staan er ineens 10.000 mensen op zo'n basketbalveldje met elkaar te springen en te dansen. Dat is een geweldig gezicht. Fantastisch, hè? Ja. En nu nooit meer hè. is dat ook wel een beetje jammer, natuurlijk. Dat dat, dat, dat, dat nu afgelopen is, die, uh, die, nee. die, die, die derbies. Nee. Ja, dat is waar. Deze, in ieder geval, deze zien we nooit meer terug. Of ze moeten elkaar nog in het eindtoernooi ooit een keer gaan, gaan tegenkomen. Oh ja. Maar Duke heeft bijvoorbeeld nog altijd de confrontatie met North Carolina. Wat, uh, die twee zijn bijna buren. En uh, ja, dat zijn echt geweldige confrontaties ook. En zo hebben we nog tientallen in het... Uh, Amerikaanse college basketbal. maar deze gaan we echt nooit meer zien. Duke tegen Maryland of Maryland tegen Duke in dit geval. Maryland heeft dus gewonnen. Dankjewel Frank. En slaap lekker nu hè. Dat gaat zeker doen. Dus. <laughs> Heel goed, dankjewel. <laughs> dit is Nachtbrakers, dus je luistert naar, uh, uh, naar het programma van Frank. Alleen al zonder Frank, want die is op vakantie. En we gaan het hebben over televisieprogramma's. Want ik zat net, ik vertelde het al bij Filemon... ik zat, ik zat een beetje op internet rond te surfen... en ik kwam op een berichtje op nu.nl... en daar stond dat Sarah Michelle Gellar... Um, dat die uh, terugkomt op televisie. En Sarah Michelle Geller is inderdaad... het is niet, niet mijn favoriete televisieprogramma ooit geweest... maar het is wel zo'n zo programma waar dan heel veel... ja, heel veel nostalgie aan vastzit eigenlijk ook. Um, omdat zij... Een programma, in een programma zat, namelijk Buffy de Vampire Slayer... wat een beetje mijn, mijn, ja, mijn havo heeft uh, beheerst. En ook op uh, tot zekere hoogte verpest... Want ik was niet zo heel goed op school. En dat kwam onder andere door Buffy the Vampire Slayer. Want uh, Buffy die was altijd op televisie als ik thuis kwam. Een minuutje of half vier. En dat duurde best wel lang. Het was een lang programma. Er zat ook veel reclames tussen. En dan ging ik altijd kijken naar Buffy the Vampire Slayer. En dan kwam er misschien soms nog wel een extra aflevering van Buffy the Vampire Slayer achteraan. En voor je het wist was het uh, zes uur. En dan kwamen mijn ouders thuis van werk. En uh, moesten we eten. Nou, dan was het half acht. En dan uh, was het al uh, de avond weer voorbij. En nou, zo kwam ik dus nooit naar mijn huiswerk toe. Door. Buffy de Vampire Slayer. Nou, vandaag, uh, vandaar uh, uh, dat, het, dat het toch wel een, een, een serie is met. Uh, ja, waar ik wel al een kleine herinnering aan heb. Er zijn er nogal meer hoor. Ik keek heel veel tv toen. Um, maar ik ben benieuwd welke tv-programma's jij nou echt in je, in, je, in je collectieve geheugen hebt zitten. Waar je veel herinnering aan hebt. Laat het me weten. De telefoonlijn is open. Vanaf nu 0801121. 0801121. Oh, ik zie Jasper, die hangt nu aan de lijn. Die heeft me toch een leuk tv-programma? Gaan we straks over praten? Bel mee 0801121. Dit is Orlando. At the moment it burns, feel like singing again. You try to fall asleep again. You must have done something completely wrong. In order to feel this tired and miserable. There's always been a price to pay for every choice you make. For every rock you threw, it's even possible. You Oh, nou, wat een mooie muziek hè. Orlando, zo heet ze. Uh, je kunt hen vinden op internet via Orlando.nl. Orlando en uh, Erik Corton heeft mij daar uh, kennis mee laten maken tijdens BNN Today. Dan uh, neemt hij op vrijdag neemt altijd een heel stapeltje met liedjes mee. En die draait hij dan vanaf cd. Ja, pff, vanaf cd. Dat is belachelijk. Maar uh, hij nam op een gegeven moment, een paar weken geleden... of misschien wel een paar maanden geleden, nam hij Orlando mee. Een Nederlandse zangeres. Een Nederlands beentje. Ik weet niet precies hoe de zanger zelf heet, maar die had... Ja, dat was toch zo prachtig. Wij zaten dat te beluisteren en we kregen... Eigenlijk kregen wij een beetje massaal uh, tranen in onze ogen bij, uh, bij dat liedje. En nu is er een album, tenminste dat gaat te komen. Vanaf 7 maart dan, uh, is er een album wat je dan kan downloaden en kunt kopen en zo. En de, de albumpresentatie is op 7 maart in Paradiso in Amsterdam. Daar kun je nog kaarten verkopen. Check even de site als je daar naartoe wilt. Orlando.nl. Orlando even kijken. Um, Jasper, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Ja, we hebben het over televisieprogramma's. Um, nou, ja. Over wat ja, je een je leuk, leuk programma vond. En ik had het al over, uh, over Buffy the Vampire Slayer. Ja. En dan kom jij eigenlijk nu, nu meteen al aan... met misschien wel mijn all-time favorite. Wat, wat, wat vind jij een leuk programma? Seinfeld. Ah, dat is toch... Ik heb het toevallig gisteren nog gehad ja. over, uh, over Seinfeld. Ik, ik, ik weet niet hoeveel keer ik die hele reeks al gezien heb... Ja. maar ik ga er gewoon echt achterover zitten en ik lach om dezelfde grap. Ja, je, je, het gaat maar door. Ik had het gisteren met, uh, toevallig met, uh, met Martijn Nijhuis... de nieuwslezer hier op, uh, op Radio 1 en andere zenders. Daar had ja. ik het op, uh, op Facebook eventjes over Seinfeld... Dus hij vroeg zich af wat dan de leukste aflevering was. Want als je een beetje fan bent, dan ken je ook die afleveringen allemaal uit... je ja, ja. De, de, de, de, de Soepnatie. Ja. No die, soep voor jou. Ja, die komen zo vaak voorbij, de Soepnatie. Ja, de Soepnatie moet ik heel even uitleggen, Jasper. Dat, het, het is dus voor de mensen die het niet ja, hebben ja. gezien, ja, die moet je echt even downloaden. Maar dat, is een, een, een, uh, dat gaat over een man en die verkoopt hele lekkere soep. Maar je mm -hmm. krijgt alleen maar soep als je, als je in die winkel komt en je houdt je aan zijn <lacht> regels. En als je dat niet doet, is het Nou, soep voor jou. <lacht> oh, het is zo leuk. Hè. Het is zo. Wat, wat, vind jij nou, wat vind jij de leukste? Is dat toch de Soepnatie? Nou, ja, nee, er, ja, er, er zijn een aantal. Uh, ik vind ook heel leuk dat ze die auto uh, kwijt zijn. En uh, de zonen van de garage. <laughs> die parkeersgarage. Ja, Kramer is... Uh, ja, het is een beetje zoals uh, ooit ook weer die Franse... Uh, die, die Franse films vroeger... Uh, Hmm. Hey, ik ben even, even zijn naam kwijt, maar dat maar, maar, maar, maar komt straks wel. Maar het uh, is typecasting. Ja. Er, wo er wordt een, een script geschreven op, op een karakter van iemand. Ja, ja, ja. het past zo goed bij hem, hè? Die, die, die, die rol uh, van Kramer, bij die acteur. Ja, er zijn die Amerikanen, die zijn er gewoon echt toppie toppie in, hoor. Ja. Het wordt toch ook wel gezien als, als, als, als misschien wel de beste comedy die, die ooit is gemaakt, hè? Tenminste, er zijn mensen die dat vinden. En ik, ik ben het daar wel mee eens, eigenlijk, hoor, denk ik. Ja, en als je, heb, je, heb je wel eens die bloopers uh, op YouTube gezien nee. over, uh, van uh, Seinfeld? Nee, is dat leuk? <laughs> Hoe vaak het misgaat. <laughs> ja. Die papa van... Um, uh, George? Uh, niet Jerry, maar George. George, yeah. George Costanza. Uh, yeah. Die altijd zo praat van... Ja. Yes, you do je wel. What, what about? Weet je? <laughs> en dan moet het weer over. En dan kan hij alles in. Nou, dan moet hij het weer overnieuw doen. Oh, het is zo leuk. Weet zo... je wat ik geinig vind? Ge... Dat, is, dat is dus de papa van Ben Stiller, hè, die erin speelt. Is dat zo? Is dat de echte vader van Ben Stiller? Jerry, uh, stiller, ja. Oh, wat grappig, hè? Oh, dat, dat, dat, dat wist ik dan weer niet. Ik heb hem toch wel redelijk even verdiept, maar dat, dat Ja, die, uh, dat Joodse, niet. Die, die, die Joodse humor, die, die, die heeft uh, ook cheers in die tijd, weet je? Dat, uh, ja. Uh, um, ja, wat hadden we nog meer? Uh, Reno 911, die, die kennen maar zelden, maar het was ook een gigantische goede. Goede typecasting huh? op, op comedy. Dat, dat, uh, ken channel. Niet. dat ken ik dan weer. Wat ik geinig vond ja. bij Seinfeld is dat, uh, dat Jerry Seinfeld nooit echt zo'n lachen kon inhouden. Anderen, het is eigenlijk een hele slechte acteur. Nee. Echt een, en misschien wel ja, Maar een... daarvoor was het al tien keer misgegaan nee. dat hij nee. gewoon <laughs> de, de, de regels niet kon zeggen. Ja. En wat natuurlijk heel slim is, want ik, heb, uh, ik, ik, ik, ik kijk uh, Seinfeld nu uh, op Comedy Central. Uh, dat is ja. nu In de avond is dat nog weer uh, te zien vanaf nu tot elf. En wat ik altijd vind, vind ik altijd leuk. Je weet dat alle lijntjes weer bij elkaar komen. Het begint altijd met een soort van, hè, daar zetten ze even een paar lijnen uit... en uiteindelijk aan het einde van het programma komt alles weer bij elkaar. Dan weet je dat het gaat gebeuren en het ja. is toch altijd weer leuk dat, hoe ze het voor elkaar krijgen. En het zijn altijd hele simpele, hele simpele probleempjes waar je... Wat, ja, wat, wat, wat, maar het wordt echt heel uh, grappig uh, bijvoorbeeld dat uh, uh, Jerry die date opeens een vrouw met, met hele grote handen of een hele grote neus... Hm. Dat soort ja, dingen worden, die handen en die neusen en alles. Of iemand wat zijn handen niet uh, voor hij die, voor die de pizza gaat uh, kneden en die wil hij niet opeten. Ja, ja, ja, en dan gaat het dan echt gewoon echt urenlang over babbelen, hè. Tenminste, dat, dat, dat, ja. uh, dat idee moet het dan worden, dus natuurlijk. Ja, maar, maar dat mis je eigenlijk gewoon in, in, in die Nederlandse comedies. Ik, ik zit er gewoon 45 minuten met een zagrijnige bek uh, naar te kijken van... Even kijken, is er nog iets anders? Ja, uh, even ja. terug ja. Nou, ja, nou. Nee. Het wordt er niet leuker op... Nee, vind ik ook hoor. Ik vind ook dat, dat als je... Ja, het, als je is, het niveau ja, het is zoveel minder. Wordt er wordt eerst een script geschreven, we hebben een mooi verhaaltje. En dan gaan we acteurs erbij halen. Ja. En bij Seinfeld is het precies omgekeerd. We hebben die acteurs en daar gaan we een script bij schrijven. En dat werkt dat dan wordt, op een uh, of andere manier? Dat, dat, dat, dat uh, God, ik ben de naam nu al kwijt. Um, uh, Hoi ze nou ook alweer? Eh? Nederlandse actrice? Nee, nee, nee, nee. oh, ik niet. Oh, je bedoelt uh, uh, um. Ja. <laughs> ja. In uh, de, de tijd vergeet ik vaak namen, ja? Uh, ja. Uh, pff, um. Meisje. De, ja, de, ja, de vrouwelijke uh. actrice uit Seinveld, jongens. Oh, hoe heet die nou? Uh, uh, Elaine. Ja, Elaine. Er werd over. Dat ze een heel groot hoofd had. Ja, oh ja. dat was ook een fantastische aflevering, inderdaad. Ja. Dat is een moesak in de taxi. Omdat die taxichauffeur funning naar achteren kon kijken. Lower, lower a bit. A bit more. A bit, ja, more. A bit ik vind, more. Ik vind echt dat. Ik vind, ik vind echt dat, dat hoort bij je televisie. Hoort, hoort een beetje bij je televisieopvoeding, uh, televisie vind ik. Vind je? Ja, maar het is, ja, dit, maar dit, maar dit is, dit is zo duidelijk en. Uh... Ja, het is, het is, ja, nou ja, misschien is iemand anders het ook uh, mee eens. Ja. Nou, ik ga, het, ik ga even mensen zoeken die dat ook hebben, die ook uh, Seinfeld... Uh, ja, en met uh, even een PS live-uitzendingen vind ik ook leuk. Live? Het oh, was is, dat is echt, echt live, live. Dat is gewoon waar, ja, waar dingen met je... Ja, er iets mis kan gaan, ja. <laughs> dat, ja dat je meteen een tenenkrommeld zit te kijken, ja. Ja, dan, dan kan jij je hart ophalen zo meteen met die uh, van de Gans van de afspringende BN'ers. Oh jij ja, is het nu? Nee, toch? Nee, nee, nee, dat komt nog, dat is volgende week. Dan gaan ze van een schans afspringen. Ja, dat vind ik, zoiets, ik vind dat zo iets biels, joh. Ja, maar dat schansje dus stelt geen ruk voor, ik bedoel... Uh... Nee, maar dan nog denk ik van, ja, als je... Maar ook die, die types die daar dan in zitten. ja, ik ken ze allemaal niet, hoor. Maar ik sta niet, je, ga, je bent je toch bent eigenlijk ja, niet je helemaal mocht, snotjes als je daar mee doet? brood op de plank hebben, of niet soms? Ja, dat is het. Het is gewoon hun werk natuurlijk ook. Ja, ja, het is pure de is het. Het is eigenlijk bij net zo grappige van Ja, dan laat er een beetje naar beneden toe en dan, uh, dan gaat er weer een knie uh, door, door midden heen. En zo, dat je denkt van, ja, maar je bent daar niet helemaal honderd als je daaraan meedoet eigenlijk ook. Hè. Nee, nee, goed. Waar hebben we het nog over? Nee, het zo... we, we, we zijn gelukkig gemist door een, door een astroïde. Nou. Een, een, pl een planetoïde. Het was op het nippertje, maar we hebben het weer gered, Jasper. een Behalve Rusland dan. Maar goed, daar hebben we het <laughs> er verder niet over. Zo is het. Daar wonen we toch niet. <laughs> hey Jasper, tot later, hè? hey prettig. Bet verder. Jij ook hoor. Oh, hey. uh, Jos? Jos? Hallo. Hey, goedendag. Vind je het goed als ik even een plaatje ga draaien, dan kom ik zo meteen bij je, want je hebt een leuk verhaal, uh, zag ik. Uh, jawel, ja. ik uh, luister mee. Nou, hartstikke goed. Ik heb, ik heb een mooie van, uh, van Bruce Springsteen. Ben je daar een beetje fan van? Uh, jawel. Ik uh, heb vorig jaar uh, The Wrecking Ball gekocht. Oké, okay, ja. Dat album. Dus, uh, ik luister hem niet vaak, maar uh, je moet het niet uh, iedere dag draaien. Nou, dat vind ik ook, dat vind ik ook. Dus ik heb een liedje meegenomen, dat is eigenlijk een, een soort oudje is het. Of nou, oudje. Het is, een, het is geen klassieker, maar het is wel een hele prachtige Devils and Dust heet hij. Oké. Okay. Dat is een mooie. Nou, uh, ik spreek je zo, hé hey, Jos. Oké, okay, dank je. mooi. I got my finger on the trigger, but I don't know who trigger. When I look into your eyes There's just devils in dust We're a long, long way from home, Bob Home's a long, long way from us Feel a dirty wind blowing Devils in dust But I got God on my side I'm just trying to survive What if what you do to survive Kills the things you love Fear's a powerful thing Can turn your heart black You can trust It'll take a God-filled so feel with the devil's end Well, I dreamed of you last night In a field of blood and stone Well, the blood began to dry the smell began to rise Well, I dreamed of you last night, Bob, In a field of mud and bone where well, your blood began to begin to rise We've got God on our side We're just trying to survive What if what you do to survive Kills the things you love Fear's a powerful thing It'll turn your heart black you can trust It'll take a god feels so. Devil's and hand Take a God filled soul Fill it with devils and hand God wills the faith that He commands. I've got my finger on the trigger. And tonight, faith just ain't enough. When I look inside my heart, there's just devils and dust. But I got God on my side, Trying to survive. What if what you do to survive kills the things you love, fear's a dangerous thing, turn your heart black you can trust, it'll take your God-filled soul, filled with devils and dust, it'll take your God-filled soul with devil's aid komt naar Nederland. Bruce Springsteen. De afgelopen jaren is dat bekend geworden dat hij weer gaat toeren. 22 juni staat hij in het Goffertpark in Nijmegen. We hebben het over tv-programma's. Programma's die je tof vindt om te bekijken waar je een idee, een herinnering bij hebt. Als je belt met 0800 dan krijg je Marcella te spreken. Goedemorgen Marcella. Hallo. Wat is jouw favoriete televisieprogramma ooit? Dat vind, dus, vind ik helemaal geen leuke vraag. Hele leuke vraag. Nee, nee is, nou Ja, wel een leuke vraag, maar ik vind hem te moeilijk. Je moet kiezen. Oké. Okay. Dan ga ik voor Friends. Friends? Ja. Friends, dat mag. Ja. Oké, okay, dus meer mensen dat hebben. 0800 112. Wat is je favoriete dier? Um, een uh, een uh, giraf. giraffe. En Wat is je favoriete dag van de week? Vrijdag. Vrijdag. Oké, dan leer je het luisteren ook met je kinderen. Dan weet je met wie je spreekt zo meteen als je belt. Nou, snel naar de telefoon Ja, ik Ja, ik ga gelijk terug. Heel goed. 0801-121 krijg je Marcel te spreken. Goedemorgen, Jos. Jos, goedemorgen. Goedemorgen, goedenacht eigenlijk. Ja, ik doe altijd maar net alsof het ochtend is. Dat is toch beter voor mij. Nou ja, nacht bestaat in dat geval niet, hè. Hoe bedoel je? Dus, of avond, of morgen. Dus, uh, oh ja, ja, precies. In uh, dat geval bestaat de nacht natuurlijk niet. Nee, ja, dat is waar. Ja, overal ter wereld is het wel uh, ergens dag of nacht. Dus, ja, uh, dat, is waar, dat is waar. Mooi gezegd. Hé <laughs> hey, Jos, we hebben het over televisieprogramma's. En we hadden net al Jasper en die zei... Ja, ik vind Seinfeld leuk. Wat vind jij nou uh, echt een leuk TV-programma? Nou, waar ik uh, geen seconde van uh, wil missen... is een programma dat uh, momenteel uh, het Kijkseferkanon... Uh, omdat het 101 is, dat is uh, Wie is de Mol. Oh ja, ja. Goh. Uh, ja. Bijna alweer uh, aan zijn einde, want uh, nog uh, één aflevering, de finale aan de ontknoping. en dan uh, zit het seizoen er alweer uh, op. Echt waar, maar ja, ik, ik, ik volg dat dus niet. Ik heb het eigenlijk stiekem nog nooit gezien. Want oh. ik, ja, dat, ja, dat komt. Ik, ik moet vaak werken op dat tijdstip. En dan uh, ja, om het dan weer terug te gaan kijken, dat, ja, dat doe je dat niet zo snel. Hè. Je moet er wel echt live invallen, volgens mij. Ja, dan, je, je moet inderdaad vanaf het uh, eerste moment kijken, ja. dan snap je helemaal niets meer daarvan. Nee, nee, ja, nee, precies. Je moet dus wel uh, precies weten wat er gebeurd is in de vorige aflevering. En wat, er, wat de, de, de hints en, en tips en tricks zo dus dat moet je allemaal wel bijhouden. Ja, dat, uh, daar hangt het programma eigenlijk uh, van uh, in elkaar aan. Ja. Uh, het is eigenlijk ook een, een beetje een wedstrijdje geworden van uh, de makers, de bedenkers van het programma. En uh, ja, zoals uh, tegenwoordig uh, uh, uh, met een soort erenaam genoemd worden, de Moloten. <lacht> Echt uh, fans die er alles voor over hebben, die uh, het programma compleet op zijn kop zetten. achter ze voor uh, bekijken en beluisteren. Yeah. Uh, die ontdekken ook van alles. Uh, ik, uh, ja, ik, uh, ik snap. Zelf helemaal niet uh, hoe ze het doen. Ik ben wel uh, fan van. Ja, zeg maar. Uh, serie 3. Ja. Yeah. Sinds die tijd heb ik ook helemaal geen uh, seconde meer gemist. Oké. Okay. En ja, goed. Uh, uh, het, het, op de een of andere manier. Uh, ja, je wil gewoon uh, kijken. Uh, de, de, leukste af, de leukste opdrachten. Vind ik uh, de opdrachten. ...die je gewoon niet kunt uh, beredeneren. Hoe, uh, uh, ja, hoe, hoe moet je het zeggen? Hoe dingen fout gaan en zo. Uh, ja, dingen fout gaan. Je, hey, waar je niet kunt ontdekken waar heeft de mol hier toegeslagen ja, ja En ben jij dan ook zo'n mollood, zoals je dat dan zegt? Dat je, dat je ook echt uh, na die uitzending nog een keer weer op internet gaat kijken... ...van oké, okay, waar zaten, waar zaten de, de, de, de, de, de, de gekkigheden? Wat viel op deze aflevering? Ben, jij, jij gaat ook dan echt het internet op. Nou, uh, ik uh, ben wel uh, uh, sinds uh, vele jaren ook uh, ja, een uh, forumlid van uh, het grootste fanforum uh, van Nederland. Maar, uh, ik weet niet of ik de naam mag noemen. Ja, noem maar. Ja, ja dan kan ik even uh, kijken. Realitynet.org. Uh, Oké, okay, uh, realitynet.org. Okay. Uh, ja, dat uh, is eigenlijk uh, niet het officiële avo Nee. Dat kijk ik ook wel eens op, maar uh, realitynet.org. Uh, heeft ook uh, iedere jaar de Mol mm -hmm. En daar ontmoet ik dan uh, jaarlijks ook uh, vele uh, vrienden. En oh ja? Persoonlijk een uh, reunie. Je oh. ontmoet daar de kandidaten, de makers. Goed. En uh, daar wordt ook uit de doeken uh, gedaan vaak... Uh, hoe uh, bepaalde opdrachten tot stand gekomen zijn. Ja, ja, ja. Dan gaan ze even een paar uh, tipjes van de sluier uh, op liggen. Ja, eigenlijk. maar uh, lang niet alles hoor, want uh, bepaalde dingen, uh, daar kunnen ze het niet over hebben, want dan is ook uh, de aardigheid uh, ja. de keker, voor de kijker uh, er vanaf. Ja, nee, ze moeten natuurlijk wel een paar dingen geheim houden. Ik zit een beetje te kijken inderdaad nu op realitynet, dat is eigenlijk wieisdemol.com slash forum, dan uh, kom je ja, daar Ja, die... Uh, dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, ja, wie is de mol.com heet het, het, het subforum. Ja. En, en, uh, en, en daar, maar dat gaat het nou alleen maar over, uh, over wie, is, uh, wie is de mol. En dan is ja. er uh, een Mol -fandag. Dat bedoel je dan denk ik, hè? Wat er dan ja. is, een Molvendag. Ja, ja, die, uh, die uh, is net bekend uh, geworden uh, dat, uh, dat die teamnaard een paar dagen na de ontknoping wordt uh, gehouden. Mm -hmm. En uh, ja, het, uh, het is natuurlijk hartstikke leuk om uh, dan de mensen waar je. Uh, die uh, zoveel weken op televisie uh, hebt gezien, uh, Ja, persoonlijk aan de tand uh, kunnen voelen. Maar die komen dan ook zelf uh, langs, die kandidaten? Oh, uh, de meeste kandidaten wel. Oh, ja, grappig. Uh, ja, er zijn. Uh, het varieert zo van vijf, zes kandidaten per seizoen uh, tot ja, één seizoen. Uh, ja, behalve de toen net overleden Frederik uh, Huis. Ja. Uh, toen waren ze er eigenlijk bijna allemaal. Oké. Okay. heeft het uh, ooit als uh, genoemd. Het is tien weken een uh, way of life. <laughs> ja, ja, want, want ben je dan ook? Uh, want het is op uh, op uh, wat voor donderdag is het, geloof ik ja, Donderdag uh, ja. niet rond één, ja. En ben je dan ook uh, het, het weekend en de maandag, dinsdag, woensdag ook nog mee bezig? Dat je dat je dat je dan ook nog weer op zoek gaat, of is het uh, beperkt het tot alleen die donderdag? Nou, het, uh, het echte kijken beperkt zich uh, tot donderdag. Ja. Het, uh, maar dat uh, wel nog wel eens uh, tot uh, ver in, het, uh, in of uh, naar het weekend uh, gebeuren. Ja. We hebben ook een uh, eigen spel bedacht om ons uh, zelf een beetje bezig te houden. We hebben het natuurlijk over de hints. De ene ziet in een hint een aanwijzing richting een kandidaat A natuurlijk ja. Ja, ja, ja, ik, ik kerst hem een beetje hoor. Want ik weet dat Sarayda, die vroeger bij ons werkte natuurlijk, die doet mee. Ja, die doet mee. En nu ja. weet ik ook ineens, want zij was dus op een gegeven moment, was zij, was zij vier weken uh, weg. Ja, en, um, juni ja. Ja, van de, van de radio af. En, ja. uh, en toen dacht ik van, oh ja, nou, dan zal zij dan wel de mol zijn. Uh, ja, ja. Alleen dat kan natuurlijk niet, want zij, ze moeten dan ook volgens mij echt allemaal moeten zij zich vier weken verstoppen. Dus het is niet zo dat, dat, dat er één, dat dat als die er dan uitvliegt, dat iemand, ja, die gaat maar meteen weer aan het werk of zo. Zo werkt het niet. Je moet ook echt, of drie weken of zo, weet ik zoiets zo of zo. Ja, drie weken, drieënhalve week zijn ze eigenlijk weg. Ja. Dan ze eigenlijk helemaal niks. Vertellen ze mogen ook eigenlijk maar aan één persoon in hun eigen omgeving. Ja. Vertellen waar ze zijn geweest. Ja. Ja, dat geloof ik niet, dat ze dat, want dat, dat heb ik gelezen in een interview met, uh, uh, uh, Ach, ach, ach. Van uh, vroege vogels? Isanin? Ja, die, uh, die was natuurlijk al een ongeluk gehad. Hè? Die was uh, uh, van een uh, tijdens een opdracht had ze uh, haar rug. Uh, ...wervel gebroken geloof ik, zoiets was ja. er gebeurd. En, uh, en, en zij vertelde ook in het interview van... ...ja, zij mocht, eigenlijk mocht zij maar aan één persoon vertellen... ...dus zij had dan uh, aan een goede vriend van haar verteld van... ...nou, ik, ik doe daaraan mee. Ja. En, uh, maar ze had een paar dagen daarvoor ook wel aan haar vader stiekem verteld... ...dat zij meedeed. En daar was ze toen heel ja. blij mee... ...want dan hoefde ze dat dan niet meer uit te leggen... Uh, ...konden ze ja, gewoon haar ja, vader bellen. Maar uh, het is wel zo. Uh, uh, op het uh, voortijdig dat uitleg... Uh van de identiteit van de mol. Ja. staat een uh, enorme boete. Is dat wel eens gebeurd? Uh, nou, nee. Uh, maar er is wel uh, toevallig is er een uh, blog ja. dat beweert dat het ieder jaar gebeurd is. Uh, nou, kijk, ik ben dan wel uh, zo'n molloot ja. die daar fel uh, tegenin gaat. En ik zeg gewoon, nou, dat kan dus niet. Jij verwacht het voortijdig uitlekken met het ontmaskeren. En het ontmaskeren, dat is nu net... Uh, ja, dat is, dat, is, dat, is, dat is het idee van het programma. Want er is dus een blog en die zegt dus dat elk jaar dat de mol uitlekt. Ja, nou, oh. en dat is dus uh, niet waar. Nee. En dan uh, vraag ik ze, hebben jullie een uh, argument om dat, uh, uh, waarmee jullie dat uh, kunnen aantonen? Nou, dan komen ze met een, uh, een uh, fotomontage die gemaakt is van een uh, televisiebeeld ja. en een, uh, een tweet van uh, het mol-account. Ja. Uh, en, uh, die heeft dan een uh, foto gemaakt. een paar uur voor het uh, televi uh, televisieagala. Mm -hmm. En daaruit concludeert dat blog. de schrijver van dat blog dan. dat. Ja, en uh, zij noemen het dan. Uh, uh, de naam uh, Pauline dat zij dan de mol is. Wel, ik probeer dat uh, met een uh, argument te weerleggen. Ja, daar gaan ze gewoon niet op in. Nou, dan laten ze het maar. Ja. Uh, maar ik heb nooit gezegd dat bijvoorbeeld Paulien de Mol niet kan zijn, maar niet om die reden. Maar, maar, maar het is een hele wereld op zich eigenlijk, als je het zo ja, beschrijft. Het van die mensen die daar dan een hele week eigenlijk mee bezig zijn. Het is echt, echt een, een, een hobby die je tien weken lang hebt. Ja, inderdaad. Zoals ik al zei, een tien weken lang een manier van leven. Karel van der Graaf heeft dat uh, toen gezegd. En, uh, bij zijn afscheid... Uh, ja, die, die presenteerde uh, het vroeg, die man met die hoed. Ja, de Kale met de hoed. Ja. Was ja, zij de leukste? Was, want je hebt natuurlijk een aantal prestatoren gehad. Volgens mij heeft. Uh, die nu in, in, in al die jury zit. Ik ben zo tegen Ja, Angela. Hoe iets zei ook weer van de naam? Angela Groothuis. Ja, he? Groothuis, ja. ja. Oh ja, van de uitdaging van vroeger. Ja, ja, nog dat, dat programma. Oh, voor... zo, dat is ook een leuk ja. programma. Hmm? Het was, maar goed, Angela Groothuis. En je hebt die Karel, uh, Karel gehad. Van met, van de Graaf. Ja, Karel van de Graaf. En je had nu Art, Art Royakkers. Die ken ik. Art Royakkers. Leuk. Ja, tussendoor was het uh, Peter Jan Hagen. Oh ja, wat is nou de leukste? Uh, nou, ze hebben allemaal hun uh, eigen eigenschap. Mm -hmm. nou, Angela was de moeder van het programma. Oh, ja. Die zou in staat zijn geweest om, als een, een uh, opdracht uh, zo zou zijn mislukt, omdat uit haar eigen zak beter te betalen. mensen <laughs> die... van spreken. Ja, ja, die, die, die, die hechten zich nog het allermeest aan het programma eigenlijk. Uh, inderdaad, ja. Oh, ja. Maar, ik kan me wel herinneren vanuit de begintijd, het uh, was toen nog allemaal nieuw. Het was ontzettend traag als je het uh, vergelijkt met de huidige manier van uh, filmen hoor. Ja, is het nu, is het, nu is het heel anders dan vroeger eigenlijk. Nu is het flitsender, ja. Ah oh, ja, ja, precies. Ja, ja. Wat, wat is dan leuker? De manier waarop ze het vroeger deden of nu? Nou, uh, eerlijk gezegd... Uh... Mij bevalt de huidige manier uh, ook wel hoor. Ah, ja. Uh, ja. ja, er moeten ook een beetje verandering in komen natuurlijk, zo nu en dan, het moet, moet, uh, moet wel spannend blijven allemaal. En, uh, de basis van het programma is ook, uh, na iedere aflevering gaat degene die de test het slechtste gewaakt heeft uh, naar huis, met een rood scherm. Ja. Maar daar hebben ze in de loop van de jaren uh, allerlei varianten op uh, bedacht. Oh, ja. Ja. En, ja, dat maakt het ook wel uh, weer uh, onvoorspelbaar. Ja. Nou, uh, Jos, dan zijn we eigenlijk aan de laatste vraag uh, toegekomen. En dat is misschien wel de meest uh, belangrijke vraag die ik, uh, die ik uh, kan stellen. Namelijk, wie is dit jaar de mol? Dat weet je vast. Daar heb je vast een idee over. Uh, ja, nou, nou zal ik uh, zeggen. Het, uh, de uh, moloten uh, die, uh, die, die verdiepen zich dan natuurlijk in. Maar een molootschap. Ik wil niet zeggen dat zij ze automatisch uh, ze altijd bij het rechtse eend hebben. Nee, je bent niet meteen een goede mollenjager als je als nee, je de Nee, nee, nee maar uh, dat hoeft ook niet, hoor. Nee. het gaat om het uh, gezamenlijk uh, plezier uh, erin. Oké, okay, dan vertel ik de vraag anders, Jos. Heb je het ooit goed gehad? Uh, nou, ik heb het een paar keer wel uh, goed gehad, hoor. Maar okay. uh, meer niet uh, dan wel. Nee, ja, precies. Nou ja, goed, we zijn maar, ook aardig wat seizoenen geweest. De, de meeste aanwijzingen gaan dit jaar naar Kees Tol. Kees Tol. Uh... Niet vanwege zijn achternaam hoor. Oh ja ja, ja oh, ja. Ja, ja ah. want er uh, zijn er ook uh, hele, uh, heel veel mensen van uh, die denken ook oh, Kees is de mol omdat zijn achternaam ja, tol is. Ja, nou dat ja. is wel Als dat zo uh, zou zijn, dat zou... Uh, nou ja, dan kan iedereen het programma bedenken denk ik dan. Dat is wel heel makkelijk. Uh, er, er is in de eerste aflevering een hele mooie... ...hint ontdekt door uh, de echte professionals onder de moloten. Ja. En die, wijst al, uh, de, die kan op uh, Kees wijzen, die kan op uh, Carolien wijzen, die kan op uh, Pauline wijzen. En wat, wat is dan die hint? Nou, dat noemen ze de priesterhint op uh, realitynet.org, noemen ze die zo. Ja. Om, omdat die is uitgesproken door de priester in de eerste aflevering. Hij, hij vertelde bij iedere... Binnengekomen kandidaat en een opdracht, een bepaalde zin. Een uitleg over de geschiedenis van Zuid-Afrika. Mm -hmm. Als je al die letters, uh, alle al beginletters van uh, die uitleg achter elkaar zette, en door elkaar husselde... dan kreeg je de zin. C is the mall. C, yeah. dat kan natuurlijk zijn, is, hè? Ja. Kan. kan uh, Cornelissen ja. zijn, maar het kan ook Carolien zijn. Ja. Maar toen, in het begin, na die eerste hint, was uh, heel het forum in paniek, omdat toen eigenlijk al de hint weggegeven leek. Ja, ja. Maar dat is dus niet waar. Oké, okay, want uiteindelijk, ja. ja. Jeetje, zeg wat een. Uh, wat ja, wat een, ja, het is een wereldje op zich. Nou, hè? je moet wel. Ik ga, ik, ga denken, ik. Weet je wat? Ik ga volgend jaar. Ik neem aan dat ze nog wel weer een nieuwe, uh, nieuwe editie van de mol gaan doen. Tenminste. die is in uh, de maak. Ja, ja, kijk nou. Dan ga, ik denk dat ik het gewoon een keer ga volgen. Zullen we dan volgend jaar, uh, als het uh, ook weer wordt uitgezonden, even, even bellen elke nacht, uh, elke zaterdagnacht? Uh, ja, dat uh, lijkt mij inderdaad wel uh, leuk. Ja. Dan ben jij soort van. Ben, ben, jij, ben, ben jij mijn moldeskundige? Uh, nou. Dat, dat lijkt mij inderdaad ook, uh, wel leuk, maar ik heb natuurlijk ook mijn uh, backup. Uh... Ja, nou, je kunt een beetje rondvragen: oké, okay, wat is. Uh, dan, dan, dan, dan, weet je, dan weet ik een beetje wat er, wat er leeft in het wereldje. In de ja, ja, nou, nou ik, ik wil nog één ding eraan toevoegen: een nieuw element. Een, uh... oh, oh, hallo? Oh nee. <laughs> of zou dit een molleactie actie zijn geweest? Bel even terug, uh, Jos. Dan draai ik even een plaatje. Ik ben benieuwd wat je nou uh, toe wilde voegen. We gaan net lekker aan het kletsen. Telefoonnummer is makkelijk. 0800 1121. Ik hoop dat Jos maar terugbelt, joh. Misschien is je gewoon aan het bellen. It's very difficult to see why You are the way you are Doesn't take a junior? Sometimes life is hard It's gonna take time Over. Je luistert naar start. goedemorgen. Hè? Nachtbrakers. Oh, nee. Luc Ikink. Bijna, bijna goed, bijna goed. Ik wil ook mijn beste. Het is Nachtbrakers waar je naar luistert midden in de nacht. En we hadden het over uh, tv-programma's. Nou ja, is jammer, joh, want we hadden Jos aan de lijn. En die, uh, Jos is een grote fan van Wie is de Mol. Hij denkt dat uh, Kees Tol de mol is. En dat baseert hij dan op allerlei... Uh, heb nou, allerlei verhalen van uh, wat hij uh, verzamelt op uh, bijvoorbeeld uh, realitynet.org. Dat is een, een forum en het gaat dan helemaal over wie is de mol. Nou, dan baseert hij daar dan een beetje op. En dan uh, gaat, hij, uh, gaat hij verzamelen van oké, okay, nou die hint is gezegd en die, dat hebben ze verteld. En uh, dat wordt dan weer op die manier in beeld gebracht en zo. Zo uh, komt hij dan uiteindelijk uit zijn, uh, aan zijn mol. Alleen, uh, hij wilde nog één element aan toevoegen, zei hij. Zo van nou, ik wil dat nog even zeggen en dan heb ik eigenlijk alles al gezegd deze nacht. En uh, toen uh, drukte hij, ik denk met zijn uh, oor zichzelf weg. Dat is toch ook jammer, hè? Nou, vind ik jammer. Geef niet verder, maar uh, misschien dat je nog even terug kunt bellen, Jos. We, we hebben je nodig. Ik wil nog even weten wat dat laatste element dan was. Um, welk programma ben jij fan van? We hebben het een beetje over televisieprogramma's en, uh, en dingen die je leuk vindt. We hebben al uh, Seinfeld gehad, hè. De televisieserie Seinfeld. Wat een van de leukste tv-programma's uh, is, uh, is. een leukste uh, comedy serie van uh, nou, misschien wel ooit. En uh, ik zat er zo een beetje over na te denken, over, uh, over Seinfeld, van hoe leuk dat wel niet was. En toen dacht ik, ja verrek, er is nu ook een tv-serie die misschien wel net zo leuk is. Um, uh, en dat is Community. Ik weet niet of je daar wel eens van gehoord hebt. Als het zo is, bel even, 0800-121. Um, en Community is een, uh, is een serie, en ik heb het daar wel veel over gehad, ook met, uh, met Bart. En Bart is van de kijkcijfer bingo, die spreken we later deze ochtend weer. Dan vertelt hij allemaal wat er op uh, tv-programma's allemaal leuk zijn om nu naar nou te kijken. En die is ook groot fan van Community. En Community gaat over een, uh, een groep uh, mensen. En die zijn eigenlijk allemaal een beetje drop-outs uit school. Een beetje mensen die niet zo goed konden leren. En die moeten dan naar een Community College. En dat is eigenlijk een, uh, een, uh, een universiteit voor mensen. Ja, waar, daar, kom je dan, daar kom je dan terecht als je gewoon niet zo goed kan leren. En je kunt er ook terechtkomen als je weer opnieuw je opleiding moet doen. Dus dat zijn allerlei leeftijden die allemaal door elkaar heen gaan en zo. En zo gaat het allemaal door. En daar speelde uh, onder andere Chevy Chase in mee. Ken je die nog van vroeger, Chevy Chase? Speelde allemaal in alle films, in alle, vooral comedy-series allemaal. Nou, daar speelde die in mee. En uh, die is nu uit de serie geschreven. Want Chevy Chase bleek een enorme, enorme eikel te zijn eigenlijk. Die, uh, ja, ze wisten eigenlijk niet zeker. Uh, ze wisten op maandag niet of ze op maandag wel een aflevering met Chevy Chase konden opnemen. Want het was echt, uh, hij kwam dan soms. <laughs> ja, daar heb je natuurlijk niet zoveel aan. Maar het is wel een van de leukste comedy-series uh, die, je, die je kan uh, downloaden of kan bekijken. Hij wordt nu uitgezonden op, uh, op Comedy Central ook. Community moet je zeker eens een keer gaan bekijken. Dat is echt een van mijn favorieten. We hebben het dus over uh, televisieprogramma's. Programma's die je leuk vindt om te kijken. Je all-time favorites. 0800-121. 0800, 1121, 0800 1121. We gaan naar, uh, naar Frank toe. Even kijken wat, uh, wat Frank een leuk televisieprogramma vindt. Kijken of ik hem te pakken kan krijgen. Frank, goeiemorgen. Hey, goeiemorgen. Zo, goeiemorgen. Jij bent wakker, zeg. Ja, absoluut. Ik kom uh, net terug voor Stappen. Ik zit in de auto, dus ik denk ik zal eens even bellen. Ja, nou, hartstikke goed, hartstikke goed. Eh, ja, TV-programma's hebben het over. Wat vind jij een leuk programma? Laat me horen. Nou, ik heb er eigenlijk op dit moment twee die ik heel erg goed vind. Dat is uh, Arrow en Person of Interest. Oké, okay, nou laten we beginnen bij de eerste. Arrow, wat is dat voor een programma? Dat is, uh, Arrow, uh, dat is eigenlijk een soort uh, te vergelijken met Robin Hood achter iets. Mm -hmm. Dit is een uh, hele rijke jongen, die, heeft, uh, die is gestrand op een eiland. Die heeft daar vijf jaar gezeten. En dan komt hij terug en dan uh, merkt hij dat de stad helemaal fout is en dat de eiland heeft hij allemaal verspotten geleerd en dan gaat hij eigenlijk uh, de stad weer uh, proberen goed te krijgen. Nou ja, dat klinkt ook wel een beetje Batman-achtig eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Okay. Een beetje hetzelfde idee alleen uh, dan uh, Hedendaags. Dus uh, echt een hele goede serie. Ja, wat is er zo goed aan dan? Ja, het is uh, gewoon de manier van filmen, uh, de verhaallijnen. Het is niet zo simpel. Je moet het, uh, echt wel het is elke week een ander verhaal, ja. maar er zit wel een grote lijn in. Mm. Dus je moet wel blijven opletten, elk programma. En, en, en, ja, en, en je kunt niet even een afleveringetje missen, eigenlijk. Nou, meestal krijg je aan het begin van uh, de serie uh, wat de afgelopen week gebeurde. Mm Hij -hmm. ziet net in Nederland uit één of twee uh, afleveringen, maar ik uh, volg het via internet en dan kijk ik alles uh, zoals het uitkomt in Amerika. Ja, ja. Dus uh, ja, dat, dat is echt een aanrader. Oké, okay, leuk. Arrow. En, en je had Person of Interest, was dat voor een programma? Geen die ook niet. Nee, stom hè? Ja, dat is, dat is ook een feiluke serie. Ja. Dat gaat over iemand die heeft een machine gebouwd waar ze terroristische aanslagen mee kunnen voorkomen. Ja. En de overheid wil het niet, maar hij zou dus eigenlijk uh, terroristische acties moeten uh, waarnemen. Maar hij ook, zeg maar, neemt die waar wanneer de moorden gebeurt. Ja. Dus die man weet bijvoorbeeld dat jij uh, overmorgen was vermoord Of jij gaat de moord tegen. Dus ze krijgen alleen de sofi nummer van diegene. En dan gaan ze, hem in de, gaan ze die persoon in de gaten houden en dan proberen ze diegene te helpen of juist. Uh, te voorkomen. Dat is okay. echt een beetje... Uh, ken je Enemy of the State van Will, Will Smith? Ja, ja, ja. Nou, zo uh, op die manier. Oké, okay, oké. Okay. Nou, maar dan hou je wel een beetje van dat soort... Uh, qua, qua genre zijn ze wel een beetje hetzelfde, toch? Ja, daar hou ik wel van. Ik hou niet van dat uh, hele serieuze, wel een beetje actie. Mm -hmm. En wat je net had, dus Steinfeld, dat vind ik op zich wel aardig oké. Okay, maar wat ik ook uh, heel leuk vind is hou I Met Your Mother. Oh ja, ja dat is ook een leuke comedy inderdaad. Ja. Over die, uh, ja, dat is eigenlijk een soort nieuwe Friends is dat. Hè? Ja, inmiddels is het al bijna wel afgelopen, maar... Uh... Dat... Ja, daar kun je mee vergelijken. Ja. Ik vind, uh, ja, want je had het over Seinfeld, dat is wel humor waar je echt van moet houden. Je, uh, dat is altijd als Frazier. Ja. Vind je helemaal te gek of uh, ja. dat vind je niks? Dat denk ik ook inderdaad, Jan. want ik heb, uh, uh, ik heb een vrouw en die, uh, ja, die houdt sowieso niet zo van comedy-series. Maar die vindt Seinfeld echt, ik begrijp ze, daar vindt ze echt helemaal niks. Nee, ik vind het ook heel leuk, maar ik heb het dan ook wel eens. Dan zit ik met mijn vriendin en die zegt echt tegen mij: mag je het er <laughs> ja, af? Ja, ja, dan vind ik het zelf best wel humor. Ja. Maar, ja, dat, dat vat je of dat vat je niet. Ja precies. Wat, wat vindt zij dan van, van Arrow en, en Person of Interest? Kijken jullie het dan samen of, of ben je toch echt nee, in je eentje? Oh nee, nee. Nee, daar kijk ik echt in eentje. <laughs> dat, daar uh, trek ik de tijd ook uit En dan, uh, dan kunnen zij uh, dingetjes kijken die zij leuk vinden zoals Gossip Girl. Oh ja, uh, nou we hebben echt we hebben niet dezelfde vriendin uh, Frank, want uh, dat is... Ja, nou, ik kom net van die voor jou misschien, dus nee, kapot, uh, ik weet het niet. <laughs> ja, nee, maar dat is nee, echt zo. Dat... dat de meeste vrouwen. Ja, gewoon van, van, ja, ik snap het ook wel hoor. Want het is, kijk, want het is uh, ook uh, wat ik doe met Seinfeld, dat doe ik ook met Family Guy, American Dad, van die stomme comedy-serietjes eigenlijk. Van die, ja, uh, van dat, die... vind ik ook, dat vind ik ook absoluut hartstikke leuk. Ja. En dan, uh, dat, dan zit er humor in. Ja. En, en dan zit ze aan te kijken zo van: nou, is dit alles? Dan vinden ze vaak grof en lomp. Ja. Dat ik het eigenlijk best wel uh, oké okay Ja, precies. Terwijl ik heb dan weer niks met, uh, met, uh, ja, met Gossip Girl zo. Daar heb ik dan weer niks mee Maar ik snap wel dat je ja. daar lekker naar kunt kijken. Dat het gewoon lekker met je ontspanning is. en uh, ja, gewoon, uh, ja, gewoon ik denk dat we daar heel verschillend in is. Ik heb ook vrienden, zeg maar, die, die, die, die, die vatten mij ook niet. Dus dat is echt heel persoonlijk. ja en, en, en, uh, uh, uh, maar dan heb je ook een heel lijstje dan van... Uh, van want, want je bent vrij snel met Arrow en Person of Interest. For Arrow is nog maar net begonnen eigenlijk. En dat kijk je nu al. Ja. Heb je dan een heel lijstje wat je dan elke maandag uh, in, de, in de download zet? Ja, eigenlijk wel. Want je hebt, uh, ik heb drie vier series die ik volg. Mm -hmm. Dat is uh, Hawaii 5-0. En dat is... Je zei Los Angeles. En dan uh, die twee die ik net noemde. Oké, okay. die, en die volg je elke week. Die, die moet je eigenlijk wel gezien hebben. Die zet die, die je in de download. Dan ga je lekker een keer op vrijdag kijken of zo. Zoiets. Ja, absoluut. Ja. Ja, gewoon uh, lekker een keer s'avonds. Uh... Tussendoor. Go, go, ja, tussendoor. Perfect. Ja, ja? goede hobby, goeie hobby. Nou, ik ga, hem, ik ga hem maar eens bekijken dan Arrow en Person of Interest. Ik ben vooral benieuwd naar Arrow. Dat vind ik wel leuk als een nieuwe serie die net begonnen is. Dat daar ook wel van dat. Ja, die is echt briljant. Zeker aanraden. Ja, ga ik doen. Ik ga hem downloaden, Frank. Dankjewel hè, hey. voor de tip. Ik wens jou een goede uitzending en uh, fijne nacht. Dankjewel. Jij ja, ja, ja, ook een goede uitzending? Maar uh, ja, je hebt geen uitzending. Maar goed. Tot, <tot, <tot later vandaag. Oké, okay, hoi, hoi. hoi. 0801-121, dat is het telefoonnummer. En we hebben het over tv-programma's. Ah, ik zie dat er lekker wordt gebeld. Dat is mooi. Uh, want ik ben benieuwd naar wat jouw favoriete programma is. Bel 0801-121. Ik spreek je zo meteen. En we draaien op goede muziek, zoals deze van Elva Veel. Ja, dat vind ik nou goede muziek. Ja, dat draaide ik vroeger al bij de Lokalo Radio. Forever Young. Let's dance in style. Let's dance for a while. Heaven can wait. We're only watching the skies, hoping for the best but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young. Let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun Praising our leaders, we're getting in tune The music's played by the, the mad mad